Nieuwsuur. Volgens Nijpels is Europese samenwerking nodig om verder te komen met het ontwikkelen van duurzame energieopwekking. Nijpels is voorzitter van de Borgingscommissie die ervoor moet zorgen dat iedereen zich houdt aan het energieakkoord dat in september werd gesloten. Daarin is afgesproken dat in 2020 14% van alle opgewekte energie duurzaam moet zijn. In 2023 moet dat 16% zijn. Nederland doet het met ongeveer 5% momenteel het slechtst van heel Europa. Nijpels hekelde verder het huidige subsidiebeleid. Volgens hem beconcurreren landen elkaar met subsidieregelingen... en hij vindt dat daar een einde aan moet komen. Nederland is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen. Ilse de Lange en Whalen hoorden in de eerste halve finale... bij de tien artiesten met de beste beoordeling. Het nummer Calm After the Storm van The Common Linnets kreeg genoeg stemmen van de miljoenen kijkers en de 37 verschillende vakjuries. De tweede halve finale van het Songfestival is donderdag en de finale is zaterdag. Het is het tweede jaar op rij dat Nederland de finale bereikt. Vorig jaar had Anouk die eer met birds. Het weer, de buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht alleen bij zee nog een bui. Het wordt 9 graden. Overdag eerst bij zee nog wat buien, later ook weer in het binnenland. Er is ruimte voor wat zon en wordt het 15 tot 17 graden. Maar op de wadden blijft het koeler. Dit was het Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. friend. ZFM FM.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 with stars, like i'm I'ma tell you the truth, show and prove, book the fool, I think you better call him and tell him You can't I'm